Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Supermarkten gooien steeds minder eten weg. Het doel is om in 2030 de helft minder te verspillen dan in 2015. We zijn lekker op weg, zegt de organisatie, samen tegen voedselverspilling. Nou, de recente cijfers zijn dat we een daling zien van 17,4% ten opzichte van 2018. En om dat wat te duiden, dat betekent dat er in 2022 door de Nederlandse supermarkten 35 miljoen kilo minder voedsel is verspeld. Volgens de onderzoekers komt dat onder meer dat supermarkten vaker overgebleven producten in de aanbieding gooien. Bijna 2 miljoen Palestijnen in de Gazastrook zijn op de vlucht, dat zegt de VN. Veel mensen vluchten van het noorden van Gaza naar het zuiden, maar ook daar zijn nu Israëlische tanks. In Gaza wonen ruim 2,2 miljoen mensen. De VVD ziet het wel zitten om in koppeltjes verder te praten over de formatie van het nieuwe kabinet... Dat zegt VVD-leider Jessel Gus na haar gesprek met verkenner Ronald Plasterk. Nou, hij heeft een terugkoppeling gedaan van zijn bevindingen van vorige week. En ook aangegeven deze week graag ook verder te willen spreken. Ook in duo's bijvoorbeeld. En ik heb aangegeven dat wij, dat wij er klaar voor zijn. Dus uh, wij horen het graag. Het gaat dan om gesprekken tussen de partijleiders waar verkenner Ronald Plasterk ook bij is. Ook de BBB en de PVV vinden dat een goed plan. En in Dubai is de klimaattop nog steeds bezig. Er wordt uren gepraat en onderhandeld over maatregelen... om zo te voorkomen dat de wereld nog verder opwarmt. Naast die top is er een beurs waar allemaal bedrijven showen hoe groen ze zijn. Deze journalist hoopt dat ze het echt menen. The really important thing is to make sure that that investment does actually happen. That it's not greenwashing. It's not just greenwashing and it's not just companies talking vaguely about doing green stuff. De klimaattop in de Verenigde Arabische Emiraten duurt nog een tijdje. Volgende week dinsdag is de laatste dag. Het weer in het zuiden regent het. En de buien trekken naar het noorden. Gaan langzaam over in natte sneeuw. Morgen opnieuw af en toe regen. Bij 2 tot 6 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij normale avondspits in de regio Noord-Holland op dit moment. De meeste files hebben niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Eén uitzondering, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen de Hoek en Roelevarensteen staat 12 kilometer file. Dat rijdt langzaam over 12 kilometer om precies te zijn. Vertraging is een kwartier. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 In de winterse kou, koud, maar het aller allerliefste wil ik jou. Er zijn van die mensen, die hebben al alles. En zelfs alles nog te boel, ze grijpen nooit mis. Maar er zijn er ook voor wie in deze wereld nog veel te kort.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 Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest Ik vraag aan Sinterklaas op vrede overal En een maan die door de bomen schijnt En een ster boven een stal En een aarderslee in de winterse kou Maar het aller, allerliefste wil ik jou Zijn heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een maag.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 Little. Mm -hmm.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 Oh, hij is zo lekker groot Hij komt gevaren over de zee En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee En hij heeft hele boele pieten op zijn boot De stukken honderd, jaar zijn boot die is zo groot Hij is niet geel en niet groen en niet groot Hij is te groot en past niet achter in de sloot Ja sinds totaal heeft een hele mooie boot zo lekker groot, hij komt te varen over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja. Zo van het Spaanse strand En brengt cadeautjes in de nachten Het is te ver Ik kan dat bijna niet meer wachten Ja Sinterklaas die heeft Een hele mooie boot Vol met cadeautjes Oh hij is zo lekker gewoon. Hij komt gevaren over de zee En neemt voor alle kinderen Cadeautjes mee Ja Sinterklaas die heeft Een hele mooie boot Vol met cadeautjes Oh hij is zo lekker groot Hij komt gevaren over de zee En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee En hij heeft hele coole pieten op zijn boot Een stukje honderd jaar zijn boot, die is een troon Hij is niet geel en niet groen en niet roon Hij is te groot, dat past niet achter in de zon. yeah Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een commando is veroordeeld tot vier jaar cel voor drugs- en wapenhandel. Volgens de rechtbank hielp de man van 44 met de voorbereiding van twee kooktransporten. Het lukt supermarkten steeds beter om voedselverspilling tegen te gaan. Vorig jaar werd bijna 1,4 procent van het eten in de winkel weggegooid. Een jaar eerder was dat nog 1,6 procent. In Spanje en Italië zijn elf mensen opgepakt voor fraude met olijfolie. Volgens Europol waren ze onderdeel van een internationaal crimineel netwerk... dat goedkopere olijfolie als extra vierge verkocht. Het weer. Vanavond en vannacht blijft er nog lange tijd lichte regen of natte sneeuw vallen. Morgen weer regen en tussen de 2 en 6 graden. VF. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met Sniklaas. Met Sniklaas Sneek kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik van Sniklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sniklaas. Ik heb niet wel verteld. Mag die man niet. Met zijn schimmel.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 Met mij in prei kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen dat een meid erop en een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieter Manknecht. maar dat was helemaal geen Pieter Manknecht, Knecht was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen die heb ik nog nooit op mijn knecht gezien. 106,9 ZFM. Head to toe, where well, you go? No one knows. Cute smile, plenty, don't When We ain't even close yet. Solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Show me what you got, cause we ain't even close yet. Listen as I speak, cause I'm tripping as a creep. Yeah. Can't sleep, no fortune, the news, and you hypnotize me You got me training like a little baby girl You're so special, you're like diamonds and pearls You got me spinning, and you got me in a twirl You're my number one baby, and you're done to rock my wall You're dangerous, just get up out Don't you, you're so scandalous It's all about the two of us All one night's there just ain't enough